Het is uur Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In de eredivisie is koploper Ajax uitgelopen op de concurrentie. De Amsterdammers wonnen in de Heerenveen met 5-0. De thuisploeg stond bijna de hele wedstrijd met 10 man. De keeper van de bussen kreeg in de derde minuut een rode kaart voor het neerhalen van Siem de Jong. Eerder op de avond speelden AZ en Twente in Alkmaar met 2-2 gelijk. PSV lijkt de titel te kunnen vergeten. De ploeg uit Eindhoven verloor met 2-1 bij RKC. In Kerkrade kwam Feyenoord niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Roda. Ajax staat nu drie punten los van nummer 2 AZ. De rest heeft vijf of meer punten achterstand. Er zijn nog vijf speelrondes te gaan in de Eredivisie. Rotterdam en Maastricht hebben afspraken gemaakt om drugsrunners harder aan te pakken. Via een zogeheten drugsrunners volgsysteem willen ze de daders op de huid laten zitten... en voor de kleinste vergrijpen laten oppakken. Al hun daden komen in een dossier dat voor allerlei instanties te raadplegen is. In Maastricht veroorzaken drugsrunners veel overlast. Ze komen vooral uit Rotterdam, maar ook uit Gouda en Utrecht. Ze proberen vaak op agressieve en intimiderende manier... mensen naar drugsdealers te loodsen. De TBS'er die anderhalve week geleden ontsnapte uit een kliniek in Portugal... is opgepakt in Rotterdam. Waar precies en hoe is niet bekendgemaakt. De man van 29 ontsnapte toen hij met zijn begeleiders in de buurt van de kliniek was... Het landelijk pakket kwam pas in de loop van vandaag met een omschrijving van de man en de mededeling dat het een zedendelinquent is. In augustus vorig jaar ontsnapten ook al twee TBS'ers uit de kliniek in Portugal. Het Syrische regeringsleger voert volgens opstandelingen aanvallen uit op de stad Rastan en heeft tanks in stelling gebracht in Hama. Het Syrische regime had vanmiddag juist nog verzekerd dat het zich zal houden aan het zaak het vuren dat is overeengekomen met de VN. Het Zuid het Vuren moet morgenochtend om vijf uur Nederlandse tijd ingaan. In Leeuwarden heeft de politie vanmiddag wilde acties gehouden. De agenten reden in politiewagens stapvoets over de weg... waardoor het verkeer vastliep. De agenten protesteerden tegen het CAO-voorstel van minister Opstelten. De wilde acties volgden op aangekondigde protesten van vanochtend. Opstelten en de politiebonden zaten vanavond weer om tafel... maar een doorbraak bleef uit. Het provinciebestuur van Flevoland wil dat het natuurgebied Oostvaderswold er alsnog komt, maar dan in versimpelde vorm. Het Oostvaderswold was een plan voor een nieuw natuur- en recreatiegebied van ruim 1800 hectare in het zuiden van Flevoland, maar de Raad van State vernietigde het plan. Gedeputeerde staten van Flevoland hadden al wel ruim 700 hectare grond gekocht. Het provinciebestuur wil die grond alsnog een natuurbestemming geven omdat dit goedkoper zou zijn dan om de grond weer te verkopen. Provinciale staten nemen volgende maand hierover een beslissing. Bussen, trams en metro's in Brussel... rijden vrijdag waarschijnlijk weer volgens de normale dienstregeling. Na overleg met de Belgische minister van Binnenlandse Zaken... roepen de vakbonden hun leden op om vanaf dan weer aan het werk te gaan, meldt de VRT. Werknemers van de Brusselse vervoersmaatschappij... legden zaterdag het werk neer toen een collega bij een bus werd doodgeslagen. De openbaar vervoer in Brussel rijdt morgen nog niet volgens de normale dienstregeling... Dan is de uitvaart van de doodgeslagen medewerker. De eerste president van Algerije, Ahmed Ben Bella, is overleden. Ben Bella richtte in 1954 het Nationaal Bevrijdingsfront op. dat tegen de Franse overheersing van het land in het noorden van Afrika streed. Nadat Algerije onafhankelijk was geworden, werd Ben Bella in 1963 president. Twee jaar later werd hij bij een bloedige staatsgreep afgezet. Ben Bella stond daarna tot 1982 onder huisarrest. In Dat jaar ging hij in Frankrijk in ballingschap. Ahmed Benbella is 93 jaar geworden. In de Verenigde Staten is het verzoek van Charles Manson... voor vervroegde vrijlating afgewezen. Manson zit een levenslange gevangenisstraf uit... voor zeven moorden in Los Angeles in 1969. Een van de slachtoffers was de zwangere actrice Sharon Tate. Sinds 1978 is een verzoek tot vervroegde vrijlating... door Manson nu twaalf keer geweigerd. In de afgelopen vijf jaar heeft hij verschillende regels overtreden. Zo bedreigde hij een bewaker en had hij twee telefoons in zijn cel. Een te vroeg geboren Argentijnse baby die door artsen was doodverklaard... is twaalf uur later levend teruggevonden. Toen de ouders afscheid wilden nemen in het mortuarium... hoorden ze vanuit het kistje een zacht gejammer. Het meisje ligt nu in kritieke toestand in een ziekenhuis... maar is volgens artsen aan de beterende hand. Het weer. Vannacht wisselen bewolkt en een kleine kans op een bui. De temperatuur daalt naar gemiddeld 4 graden en lokaal kan een misbank ontstaan. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In de loop van de dag komen er ook buien bij. De temperatuur stijgt naar een graad of 12 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het NOS-journaal. AMBB verkeersinformatie met e melding op de A12 Den Haag richting Arnhem. Er staat tussen het knooppunt Lunetten en Driebergen 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Gute Nacht, Freunde. Het wordt Zeit für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. En een letztes Glas im Stehen. Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden, binnen zit Twan Huis. De commissie De Wit heeft het nog eens haarfijn uitgerekend. De aanschaf van ABN AMRO kost ons dus 32 miljard euro. Even rekenen, de eerste bezuinigingsronde van het kabinet Rutte die bedroeg 18 miljard euro. En als ze, hopelijk binnenkort, het katshuis uitkomen... komt daar nog eens ongeveer 14 miljard euro bezuinigingen bij. Bij elkaar opgeteld, precies 32 miljard euro het bedrag van ABN. Hoe lang moeten we nog boete doen voor de aanschaf van deze bank? En bij ons zometeen de man van de dag, Jan de Wit... de voorzitter van de parlementaire enquête naar het financieel stelsel... en de man die vandaag Wouter Bos een oorvijg gaf. En met oud-diplomaten en Midden-Oosten-deskundige Petra Stine... en Remco Andersen van de Volkskrant... bespreken we de kans van slagen van het vredesakkoord in Syrië. Dat moet vannacht om vijf uur ingaan. En hoe betovert u een menigte? Oftewel, hoe schrijft u een mooie speech? En meer nog, hoe spreekt u hem goed uit? De man die toespraken schreef voor onder andere premier Mark Rutte, Hiers Barlin en Piet Hein Donner, die komt het zo meteen allemaal uitleggen. En om 5:12 krijgen we antwoord op de vraag of de Sex Pistols de Olympische Spelen in Londen afsluiten of niet. Woensdag 11 april. Wouter Bos en Noud Welling hebben tijdens de bankencrisis veel daadkracht getoond. Maar volgens de commissie de Wit, die het optreden van het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank onderzocht, hebben ze ook heel veel fouten gemaakt. De grootste fout was misschien wel dat de Tweede Kamer buitenspel werd gezet. Met betrekking tot de verantwoording aan en controle door de Kamer achteraf, heeft de toenmalige minister van Financiën in een aantal gevallen de Kamer niet tijdig en of niet volledig geïnformeerd. De term politieke doodzonde viel af en toe. En vooral de SP is furieus. Kamerlid Eergang vraagt zich zelfs hardop af of het geen kwade opzet was van de oud-minister van Financiën. Als er stelselmatig te laat en onvolledig wordt uh, geïnformeerd, ja, dan krijg ik wel het vermoeden dat er in ieder geval niet uh, heel erg de moeite is genomen om de Kamer op tijd te informeren. Maar Wouter Bos heeft de politiek al een tijdje geleden de rug toegekeerd. En Bos verdedigde zich vandaag in een schriftelijke verklaring. Volgens hem zijn de besluiten genomen onder immense druk. We moesten beslissen. Uitstel was geen optie. Er stond te veel op het spel. Ik hoop dat iedereen zich dat blijft realiseren. Een krachtige aardbeving ten westen van de Indonesische provincie Aceh zorgde voor paniek in heel Zuidoost-Azië. De beving vond namelijk plaats op bijna dezelfde locatie als de beving die acht jaar geleden een dodelijke tsunami veroorzaakte. In het Thaise Phuket sloeg de paniek toe, toen het zeewater zich begon terug te trekken. Daarom hebben we het ook heel serieus genomen en zijn we met de honden zijn we naar de berg ingegaan. Er waren honderden mensen. Uiteindelijk bleek het om een tsunami te gaan van slechts 80 centimeter... en dat kwam volgens deze Belgische deskundigen... omdat het een heel andere aardbeving was dan die van 2004. De aardbeving in 2004 was een aardbeving waarbij de platen uh, over mekaar heen uh, schuiven. En de aardbeving van vandaag is een type waarbij dat de platen gewoon horizontaal langs mekaar heen schuiven. En dus viel het allemaal wel mee. Dat kunnen we niet zeggen van de toestand in Syrië. In Syrië wordt nog volop geschoten, ook al is er overeenstemming over een vredesplan. President Assad belooft dat hij vanaf morgen, vannacht om vijf uur... het afgesproken bestand zal respecteren. Maar niet iedereen gelooft hem meer op zijn woord. Maar VN-onderhandelaar Kofi Annan, die houdt moed. Het is mogelijk om het te doen en het moet in het interesse van de mensen van Syrië... en for het conflict, om beide sides te Nederland stopt met het geven van ontwikkelingshulp aan de Surinaamse regering. Minister Roosentaal tekent zo protest aan tegen de amnestiewet die in Suriname is aangenomen. En ik zeg dan dat wanneer een staat een democratische rechtsstaat wil zijn... dat ze dan niet een amnestiewet zoals deze uh, moet uh, aanvaarden en uh, uitvoeren. En de minister mag zich gesteund weten door de PvdA en de PVV. Het gaat ook niet om grote projecten die de burgers direct raken. Het gaat wel om zaken die de regering zullen treffen. En dat, daarom is het een goede zaak om het te doen. We hebben genoeg betaald aan Suriname in het verleden. Ruim 1,5 miljard. Dus dat is, dat is genoeg. En het is mooi geweest. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. En dan nu het krantenoverzicht met Freddy van teijn. De commentator van de Volkskrant vindt dat de eurocrisis weer in alle hevigheid is opgelaaid. De tijd die de EU en de ECB hebben gekocht met het reddingsplan voor Griekenland en een injectie van duizend miljard euro in de banken van de probleemlanden blijkt nog korter te zijn dan de grootste pessimisten vreesden. In het geval van Griekenland en ook Portugal en Ierland was er nog een noodfonds. Dat noodfonds is nu te klein om ook de tekorten van de grote economieën van Spanje en Italië te dekken. De Europese leiders lijken zich geen nieuw crisisoverleg te kunnen permitteren... maar ze zullen er niet aan kunnen ontkomen, tenminste dat denkt de Volkskrant. De groeiende kloof tussen politici en ambtenaren bedreigt de kwaliteit van het openbaar bestuur. Ambtenaren vragen steeds vaker vergeefs aandacht voor grote structurele problemen... Terwijl politici in toenemende mate bezig zijn met incidenten en hun optredens in de media. Daardoor blijven belangrijke besluiten te vaak uit. Dat zegt topambtenaar Becker in zijn boek Marathonlopers rond het Binnenhof dat morgen verschijnt. De Volkskrant heeft Becker geïnterviewd. En dan de Telegraaf, die schrijft over de Silver Surfers. Dat is niet een popgroep uit Hawaii, het zijn 50-plussers die op internet shoppen. Uit cijfers van Thuiswinkel Waarborg, een belangenorganisatie van webwinkels... blijkt dat 40% van de 50-plussers online shopt. Die 50-plussers hebben wat te besteden... omdat ze weinig vaste lasten meer hebben. Een vrouw van 61 jaar die zegt bijvoorbeeld... ik heb een avarzie gekregen tegen overvolle warenhuizen... en op internet kan ik van alles vinden. De directeur van Rent Review, een vastgoedadviesbureau voor huurders, luidt in de Telegraaf de noodklok over verpauperende bedrijfspanden en kantoren. Hij zegt werknemers worden de dupe van de crisis op de vastgoedmarkt. Meer dan een kwart van de Nederlandse vastgoedeigenaren heeft geen geld meer om te investeren in zijn kantoren en bedrijfspanden, met ellende voor huurders tot gevolg. Hij kent voorbeelden waarbij huurders servicekosten betalen voor beveiliging en energiegebruik. Daarmee betalen ze zonder het te weten mee aan de verwarming van de algemene ruimte en alle leegstaande ruimtes in het pand, zegt de vastgoedadviseur in de Telegraaf. En het AD tot slot schrijft dat in meer dan 25 bioscopen deze zomer de wedstrijden van het Nederlands elftal te zien zullen zijn. Zowel Pathé- als JT-bioscopen hebben zalen gereserveerd voor live-uitzendingen van Oranje. Alleen in het stadion heb je een betere plek, zegt Jan Leijsenaar van JT Bioscopen. Hij verwacht geen problemen met beschonken Oranje Volk. Het afgelopen jaar heeft in heel Nederland de nieuwste film van New Kids gedraaid. Zonder problemen? Dan maken we ons ook geen zorgen over een paar voetbalwedstrijden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, afkondigen kan, maar het hoeft natuurlijk niet. Miss You Rolling Stones. En de band is bezig met de voorbereidingen van het 50-jarige jubileum. Komt weer een wereldtournee aan. En van alles en nog wat boeken, platen. Wat niet meer. Uh, daar gaan we het niet over hebben. Tenzij Jan de Wit een enorme fan is van de Rolling Stones. Dan kunnen we daar nog op doorgaan. Uh, ja, ik uh, hou heel erg van hun muziek. En ik heb een grote bewondering voor de hele groep. Ik heb uh, gehoord dat Kees Richard uit een palmboom uh, is gevallen... en het niet goed maakt op dit moment. Dus, uh, Volgens mij is dat al jaren geleden. Nee, nee, nee. Dat zou kunnen. God, ja, recent is hij uit ja, de palmboom bij een palmboom ja. Ja. Het ging niet goed met hem, was het laatste bericht. Oké, okay, dan hebben we daar misschien een brug naar Wouter Bos. Daar gaat het misschien vandaag ook niet zo goed mee. Want u bent als uh, voorzitter van de parlementaire enquête... naar het financieel stelsel vandaag met uw rapportage gekomen. Dat hebben we allemaal gehoord. En wat eigenlijk vandaag toch overblijft is dat uh, de oud-minister van Financiën, Wouter Bos, veel steken heeft laten vallen. Iedereen, zegt u, maar het concentreert zich vandaag in het nieuws op hem, omdat hij de Kamer onvolledig en te laat heeft ingelicht. Dat is een hele harde conclusie uit uw rapport. Hè? Ja, maar het is zo. We hebben heel zorgvuldig gekeken naar de manier waarop alle crisismaatregelen, zoals wij dat dan noemen, zijn tot stand gekomen. En heel duidelijk is dat uh, in een aantal gevallen is het zo... dat op grond van de wet moet de minister vooraf... voordat hij grote uitgaven doet... nou, hier spreken we echt van grote uitgaven, gaat gaat dus om miljarden, zoals u weet... moet hij vooraf de toestemming vragen aan de Kamer om dat te mogen uitgeven. Daar is een aparte wet zelfs voor nodig. Dat is, meerdere malen, is dat niet gebeurd. Uh, dus de controle vooraf is niet, uh, uh, heeft niet plaatsgevonden. Vervolgens constateren wij dat wanneer er dan achteraf... wel uh, verantwoording aan de Kamer wordt afgelegd... zodat de Kamer in ieder geval iets kan controleren... dat er dan, uiteraard is dat dan meestal niet tijdig... maar is het ook onvolledig. Ja. Ik denk zomaar te weten dat bijvoorbeeld Wouter Bos... morgen opduikt bij, ik noem maar wat, Paar en Witteman... en dan zegt hij een repliek op wat u nu zegt... Ja, dat kon helemaal niet. Wij werden door de snelheid van de gebeurtenissen verrast. En ingehaald. En we hadden helemaal geen tijd om iemand in te lichten. We moesten de rotzooi oplossen. Dat gaat hij zeggen tegen u? Ja, eh... Uh... Eén deel is waar, wat hij zegt, dat, dat er dus uh, sprake was van enorme hectiek... Uh -huh. van enorme turbulentie op die financiële markten. En dat het dus ook, ook de ene maatregel over de andere heen buitelde op zo'n moment. En dat er dus ook heel snel moest worden opgetreden. Maar ten aanzien van een aantal maatregelen is het absoluut uh, zeker... dat daar niet uh, zo'n grote haast mee gemoeid was dat de Kamer gepasseerd kon worden. Dat weet u nu? Nee, dat hebben wij onderzocht. Nee, bedoel dat, dat, dat ja. kunt u nu met de kennis ja. van vandaag kunt u dat concluderen. Ja, op grond van wat wij onderzocht hebben. Ja. Uh, dus wij hebben gekeken wat er toen uh, mogelijk was. Namelijk, op dat moment, neem een, maar een uh, willekeurig voorbeeld. Er is een speciale garantieregeling van 200 miljard in het leven geroepen. Ja. Daarvan zei dus de minister, moet nu beslist worden. Doen we dat, ja of nee? Terwijl de Nederlandse bank zei, nergens voor nodig. Hoeft niet. Helemaal die urgentie niet. Maar... Even nog door met Wouter Bos in het praatprogramma... waar hij zich morgen gaat verdedigen. Ander punt wat hij zegt is... ja, maar stel nou voor dat wij de Kamer hadden ingelicht... bijvoorbeeld over de redding van ING dan was die bank volkomen leeggelopen. Spaarders hadden hun centen daar weggehaald. Het vertrouwen in de bank was verdwenen. Ja. Ja. En dat is wat meneer de Wit mij nu verwijt, dat ik dat stil heb gehouden. Nee, dat als... is dus het laatste wat wij zouden willen. Dat uh, de minister op een onzorgvuldige manier uh, naar buiten komt... met cijfers of gegevens over de ING-bank. Dat moet je natuurlijk nooit doen. En niet onzorgvuldig. Dus... Maar u zegt de Kamer is niet geïnformeerd. Ja. En, en zijn verweer zal zijn, had ik dat wel gedaan... dan was een andere ja. bank ook nog omgevallen... Ja. Omdat er te veel onrustige informatie ja. bij spaarders terecht was gekomen. Dus zeggen wij, in zo'n situatie had de minister of de Kamer... Uh, gelet op de urgentie en gelet op de gevoelige materie... de Kamer in vertrouwen moeten inlichten. Is dat niet gebeurd? Dat is niet gebeurd. Is er nooit een aanbod geweest van de minister van Financiën... Wouter Bos en deze, om de woordvoerders op het gebied van financiële zaken vertrouwelijk in te lichten? Nee, er zijn wel... Uh, tot twee keer toe is er een telefonisch uh, overleg geweest. Die... Maar dat was uh, uh, vijf voor twaalf. T Tussen en... de minister oh. en... Kamerleden, het, het is nog niet eens de Kamerleden die wij gehoord hebben weten nog niet eens of het hun fractievoorzitter was, dan wel de financiële woordvoerder zelf. Er zijn er een aantal die zeggen, zoals Eergang: Ik heb zelf contact gehad met de minister, die heeft mij gebeld, dus in twee gevallen heeft hij de Kamer 5 voor 12. Het uh, is geïnformeerd. interessant wat U zegt, omdat Eergang vandaag met het gestrekt been erin gaat. Hè? U uw uh, collega bij de SP die heeft vandaag gezegd: ja. van Nou, um, het bos heeft er zo'n puinhoop van gemaakt. Um, ik heb de indruk dat hij de situatie heeft misbruikt. Nu zegt u dat Eergang vijf contact op heeft genomen met Wouter Bos. Nee, omgekeerd. omgekeerd. Dus Bos, Wouter, Bos, sorry. Bos Bos Wouter Bos ligt heeft... uh, een aantal Kamerleden in. Bijvoorbeeld omtrent de operatie van ING. Ja. Um, in januari 2009 wordt die hele Amerikaanse hypotheekportefeuille wordt dan in. aangepakt. Ja. En daar worden ze s'nachts voor gebeld. Het beroemde ja. verhaal over uh, Van der Vlies, die vanwege zijn... Uh, religieuze achtergrond, op zondag niet gebeld kon worden... maar net omdat alle techniek fout ging op maandagochtend heel vroeg... om 0,1 uur, mm -hmm. uh, kon hij wel gebeld worden. Uh, dat, is gebeurd. dat is gebeurd. Maar wat er toen bijvoorbeeld ook niet gebeurd is... dat heeft dus de minister niet verteld tegen de Kamerleden... die die toen gebeld heeft... mensen, we gaan dit en dat doen met dat pakket van die, uh, van die hypotheekobligaties. Let erop, ik heb een voorbehoud gemaakt een parlementair voorbehoud, heeft hij niet gemeld. Toen het debat in de Kamer was, kwam iedereen tot de ontdekking van... hé, hey, er is een parlementair voorbehoud gemaakt. Dus iedereen zei, en nou, wat gaan we nou doen dan? En toen zei de minister, ja, als je dat wil... als je dat parlementair voorbehoud willen maken en effectueren... dan ben ik dus nu weg. Dus dat is de afloop van de discussie geweest. Maar het is dus zo geweest dat de minister in een aantal gevallen... moest hij de Kamer vooraf informeren, waar dat niet kon... Vanwege de, de materie, vanwege de gevoeligheid van de materie, had het vertrouwelijk gemoeten of gekund. En als dat ook nog niet eens kan, dan had hij achteraf de Kamer volledig moeten informeren. En, en dat, dat niet, is niet gebeurd. En daarmee waren niet die reddingsoperaties in gevaar gekomen, nee. zegt u? Nee. Dat had gekund. Dat had gekund. Zonder moeite. Ja. Ja. Um, NRC Handelsblad schrijft vanavond in een hoofdredactioneel commentaar over uw rapport. De commissie gaat wel erg makkelijk om met het comfort... dat een terugblik achteraf biedt. Ja. Met andere woorden, u heeft nu een soort helikopterview... over de gebeurtenissen die de minister van Financiën... op dat moment niet had, want ja. hij wist niet precies... hij wist eigenlijk helemaal niet wat de uitkomst zou zijn... Ja. van zijn daden. Ja. Klopt die kritiek nee, op uw commentaar? Die, nee, die op, op uw rapport? nee, die klopt niet. We hebben de uitdrukkelijke opdracht van de Kamer aan onze commissie... is om niet met de kennis van u heel modern dat woord, om niet met de kennis van nu, maar met de kennis van toen. Dus in die situatie beoordelen wat er toen is gebeurd. Bijvoorbeeld op het moment dat aan de orde is, dat er, uh, de comptabiliteitswet voorschrijft... Sorry. Dus dat is de, de, de wet die de, de financiële uh, regels voor de Kamer, voor de, ja. uh, de begrotingswijze uh, vastlegt. Op het moment dat, dat, dat die wet voorschrijft dat de minister vooraf de Kamer moet informeren. Dat was in 2008 zo. Dat is nu zo. Dus we hebben kunnen vaststellen... dat de minister in 2008 had kunnen weten en had moeten weten... Ja. dat dat zo had moeten. We gaan het probleem helemaal vernauwen nu. U bent de minister van Financiën. Uh, laten we zeggen, Bank X, in Nederland een grote bank... staat op het punt van omvallen. De wet schrijft voor dat u vertrouwelijk de Kamer inlicht... op, op welke wijze dan ook inlicht. Ja. U weet, als ik dat doe... Dan lekt het uit, staat het morgen in een van ja. de kranten... en dan nemen alle spaarders hun ja. geld op, dan valt die bank om. Wat doet ja. u? Ja, dan zou ik dat Informeert niet doen. u de Kamer dan of redt dat u de doen. bank? Dan dan wat zou ik dat wat niet, zou ik doen. niet doen? En wat, dan zou ik dat niet doen. Wat dan dan zou ik polsen. Dan zou ik het dus niet in het openbaar vertellen, ik ga nu dat ja. en dat. Tuurlijk niet. Ook als dat strijdig is met de regels ja, van de Tweede Kamer? dan zou ik polsen bij de woordvoerders, uh, de belangrijkste woordvoerders over zo'n onderwerp. Uh, ik zit met een aantal uh, zaken rond, rond die en die kwestie. Ja. Hoe willen jullie het hebben? De Kamer heeft tegenover ons gezegd, ja. wij willen eigenlijk helemaal niet vertrouwelijk geïnformeerd worden. En op het moment dat dat zo is... De situatie is zo dan, dreigend, meneer ja, dan, De Wit. Dan moet, het, moet ja. vanavond die bank steunen, anders ja. valt die om. Ja. En als u nog gaat bellen met die Kamerleden, sommigen, omdat het zondagavond is, moet u nog drie minuten wachten ook. Dan valt die bank om. Ja, wat, okay. wat doet u? Dan, dan, dan treed ik op, dan handel ik natuurlijk. Maar dat, wat ik dan ook doe, is vervolgens de andere dag aan de Kamer melden... beste mensen, dit en dat is er gebeurd. En dan vertel ik niet de halve waarheid, maar vertel ik de hele waarheid. En dat is wat wij geconstateerd hebben. Daar is het fout gegaan. Waarom heeft Bos de halve waarheid verteld? Weet u dat? Uw, uh, nou ja, uw collega-kamerlid zegt hij heeft gemeene zaak gemaakt. Wij, wij, wij, hebben, wij hebben hem gevraagd uh, en hij heeft ook toegegeven... dat hij de Kamer niet volledig geïnformeerd heeft. Maar waarom? Hij, dat is voor ons in ieder geval niet duidelijk. Daar hebben wij geen, uh, uh, geen, uh, geen... Wij hebben dus gevraagd van waarom hebt u een aantal dingen niet vermeld... en daar, daarop heeft hij gezegd, inderdaad, je zou zo kunnen zeggen... ik heb de Kamer op het verkeerde been zelfs gezet in een aantal situaties. Dat, dat is, heeft de minister gezegd. Dat is ernstig. Ja. Wat moet daarmee gebeuren? Nou ja, dat is nu aan de Kamer. Uh, dus wij hebben nu aan de Kamer ons verslag gedaan. Ja, nee, dat de, begrijp de, ik. Maar de, de Kamer Kijk, moet, moet, dat, Bos uit moet de politiek. dat beoordelen. En die werkt nu bij een chic adviesbureau, KPMG. Ja. Dus u kunt op uw kop gaan staan, maar er zijn geen consequenties meer voor Wouter ja. Bos. Maar misschien wel voor zijn opvolger, Jan ja. Kees de Jager. Kan dat consequenties hebben voor Jan Kees de Jager? Dat zou kunnen. Uh, Welke? Het, het is in ieder geval zo dat ook een minister die zelf niet verantwoordelijk is voor uh, destijds gevoerde beleid, juist vanwege wat wij dan noemen de continuïteit ja. van het beleid, daar consequenties aan zou kunnen verbinden zelf. Vindt u zelf en de dat, dat deze zaak dat ook... zo ernstig is dat dit consequenties moet hebben voor de opvolger van Wouter Bos die Diago? Daar gaat mijn commissie niet over. Ik zit hier dus als voorzitter van de commissie. Ja. De commissie heeft uitdrukkelijk gezegd... Maar het kan toch niet vrijblijvend vandaag, zijn, Nee, dus wij stellen alleen vast, dit en dat is er gebeurd. Dat en dat is de situatie met betrekking tot de informatie aan de Kamer. Nu is de Kamer aan het woord om zelf af te wegen wat hier moet gebeuren. U pleit in ieder geval voor veel meer transparantie in dit soort zaken, toch? Ja, eh, transparantie in die zin dat de Kamer in ieder geval... Ja. en zelf informatie zoekt maar ook beter geïnformeerd wordt. Daar hebben we een aantal instrumenten voor aangedragen. Ja, en dat, die kunnen we teruglezen in uw rapport. Even nog over transparantie, omdat u daarvoor pleit... en een man bent van transparantie. Kunt u me dan nog uitleggen wat er misging tussen u... en het lid van uw commissie, Dion Graus, Kamerlid voor de PVV? Die stapte op vorig jaar in november en zei... ik ben weg omdat ik van de commissievoorzitter Jan de Wit... geen vragen mocht stellen over de bonuscultuur bij de banken. Tot ziens. Ja. Wat is er misgegaan tussen u beiden? Nou... Laat ik herhalen dat, dat wat ik toen ook gezegd heb, dat ik dat betreur. Ja. Er is niets misgegaan. En nu het nieuws Er is niets, de wit. Er is niets, er is niets, er is niets misgegaan. Uh, Dion Gauws. vertelt u maar nee, iets nieuws. Dion Gauws Dion heeft, uh, uh, heeft zelf gezegd: Als ik daar geen vragen over mag stellen, dan ben ik weg. En nou, toen zei daar, u? daar is geen enkel verbod geweest, geen enkele belemmering. Dion had alle vragen mogen stellen. Uh, sterker nog, de belangrijke vraag die hij gesteld heeft. en waar het toen uh, fout is gegaan in dat verhoor, namelijk was het niet beter geweest dat Nederland alleen ABN AMRO had gekocht? Die vraag stelde hij aan meneer Smitman. En daarna is er wat fout gegaan in de onderlinge communicatie. Zie het maar terug ja. in de beelden. Dat was de vraag, dat was de belangrijke vraag die hij stelde. Vervolgens heeft hij zelf gezegd... ik mag hier geen vragen over bonussen stellen. Dat was absoluut niet aan de U heeft hem geen stroopbreedte in de weg gelegd? Nee. Nooit had tegen hem gezegd? Niet anders dan met alle andere commissieleden. Dat nee. hebben wij samen besloten... Wij gaan zo en zo de verhoren doen. Er is geen okay. enkele belemmering, sterker nog... met de ervaring van deel 1 in, de, in het achterhoofd... over Kamerleden die niet doorvragen... hebben wij juist uh, uh, extra erop gelet dat de goede vragen werden gesteld... en dat er juist doorgevraagd werd. De man leeft in het zegt u. Nou, in ieder geval, hier heeft hij geen gelijk. Jan de Wit, zeer bedankt voor uw komst vanavond naar Met het Oog op morgen. Graag gedaan. Jimmy Cliff met Hakuna Matata. En dat is weer een nummer uit de Broadway musical The Lion King. En als u die musical nou geschreven had... dan kon u 625 miljoen dollar bijschrijven op uw bankrekening. Want het is de meest lucratieve musical ooit in New York op Broadway. Eindelijk een vredesbestand voor Syrië. Om vijf uur vannacht, over vijf en een half uur, dan is het zover. Tenminste... Voor diegenen die denken dat het echt gaat gebeuren. En daarover praten we met Petra Stiene. Goedenavond, oud-diplomaat en midden deskundigen. Ben je aanwezig, Petra? Ja, goedenavond. De ja. Ik, uh, ik, uh, Lion King, ja, ik vroeg me een beetje af wat het bruggetje was. Maar dit, nu begrijp ik het. Assad betekent het Arabisch namelijk leeuw. En dit leeuwenjong uh, doet precies wat zijn vader deed. Hij maakt zijn land kapot om zelf uh, in de stoel te blijven zitten. Dus, precies uh, ik... wat ik je wilde vertellen ja. eigenlijk. Ja, ja. <laughs> echt de Lion King. Uh, Remco Andersen van de Volkskrant in Beirut. Ben je ook aanwezig? Ja, ik ben er ook. Goedenavond. Ik wil jullie allebei eerst vragen. Ik begin even bij Petra. Petra, denk je dat het iets wordt over vijf en een half uur... dat het schieten en het geweld ophoudt van het leger van Asset tegen de opstandelingen? Nou, Bashar al-Assad, de leider van Syrië, de president van Syrië... is waanzinnig goed in het creatief interpreteren van de woorden van het uh, Annan Vredesplan. Want er staat namelijk in dat hij de zware troepen en tanks moet terugtrekken uit de steden. Kofi Annan, de oud-secretaris-generaal ja, van de VN, die heeft dat, dat plan ja, opgesteld. Ja. Precies. Uh, en die zit daar namens de VN en de Arabische Liga. Heeft hij dit plan opgesteld. En ja, dat is gewoon niet gebeurd. En de afgelopen dagen is het geweld eerder geëscaleerd dan afgenomen. Dus ik heb niet zo heel veel vertrouwen dat er echt... Een echt staakt het vuur, komt waar we mee verder kunnen. Remco Andersen in Beirut, hoe is de situatie nu, zover je dat kunt inschatten? Nou, er is vandaag weer uh, zwaar gevochten op verschillende plaatsen. Onder andere verschillende wijken in de stad Homs Zijn gebombardeerd de mortieren en raketten. En rondom Idlib bij de Turkse grens en Dara in het zuiden bij de Judase grens, is ook zwaar gevochten. En activisten zeggen zegt tegen mij dat uh, het regime zijn tanks uit aantal plaatsen heeft teruggetrokken. ...waar die tanks volgens een nieuwe plaats heeft toegestuurd... ...en daar weer het vuur opent. Er zijn wel minder doden gevallen dan gisteren. 18 doden in vergelijking met uh, 84 gisteren. Maar niemand um, gelijkt. Niemand zegt dat het leger enige uh, teken van het terugtrekking laat, uh, laat zien tot dit nee. Petra, Petra Stine, is deze man, Kofi Annan, de oud-secretaris-generaal... is hij de juiste man voor dit moeilijke gebied? Ik bedoel, hij is, zoals de Amerikanen zeggen, soft-spoken. Bijna fluistert hij zijn woorden. Uh, krijgt hij deze familie, Assad, uh, uh, in zijn kamp? Kan, kan hij dat voor elkaar krijgen? Nou, hij is dus natuurlijk iemand die een enorme repute, goede reputatie had... aan de ene kant als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij komt uit Afrika. Hij was acceptabel voor de Arabische Liga en de Verenigde Naties... en voor iedereen. Dat is niet altijd een pre. En ik merk wel, bijvoorbeeld op Twitter en op Facebook... zie ik dat veel van mijn Syrische contacten... Uh, voortdurend verwijzen naar hoe hij het helemaal verkeerd heeft gezien in Rwanda... en hoe hij het nu weer verkeerd ziet. Maar nou, ik geef het je te doen. Ik denk eigenlijk niet dat er een echt heel goed alternatief was geweest. Nee, nou ja, Richard Holbrook, de beroemde Amerikaanse ondernemer... De die is natuurlijk overleden, die had het misschien gekund. Nou, de Amerikanen liggen niet zo heel goed in Damaskus... en ik weet niet zeker of de Russen hem zouden hebben geaccepteerd. Dus ja, het is niet voor niets geweest, denk ik, hoor, dat Annaan dit plan en deze acties heeft onderdaan. En we hebben nu gewoon gezien, ja, het masker van Bashar al-Assad is voor de zoveelste keer gevallen. Wat valt er voor hem te winnen eigenlijk voor de president als hij meedoet aan dit vredesakkoord? Um, nou, volgens mij doet hij niet mee aan het vredesakkoord, maar werkt, wint hij tijd... Dat is dus dit is uitstel. Uitstel, tijd trekken. Denk jij dat ook, Remco? Ja, absoluut. Kijk, dat is wat tijd. dat we wat derde tijd al proberen. Uh, het verenigingsinitiatief initiatief afgelopen november van de Radische Liga, waarbij de waarnemers naar Syrië zijn gestuurd, die vervolgens weinig uh, verschil hebben gemaakt. En nu ook weer. Ze uh, doen allerlei beloftes. En uh, daar winnen ze tijd mee. Vervolgens breken ze die beloftes. En dit nationale gemeenschap is zo verdeeld, en de Syrië op zichzelf ook, dat als dat, ik denk ik Thomas goed weet, zolang uh, Rusland een hand boven het hoofd houdt, dat hij zijn gang kan gaan. Ja. Want er staan ook geen sancties op het uh, verbreken van de afspraak. Uh, als hij niet doet wat Anam uh, zegt dat hij moet doen, dan is duidelijk wat wat ernaar gebeurt. Dus nee. blijven mensen maar met ja zien, dan gaan ze ondertussen verder met het neerslaan van de oppositie. Peter hè? Nou, en hij wil volgens mij ook uh, blijven vasthouden. Hij houdt vast aan het verhaal, dit zijn terroristen waar wij tegen strijden. En uh, je, gisteren uh, heeft de Syrische VN-vertegenwoordiger Jafari... heeft ook heel van die ja, van die dubbelzinnige woorden weer gebruikt van... nou, we willen wel stoppen met het geweld, maar we houden ons wel het recht voor... om onze uh, ons land en de eer van ons land en onze bezittingen te beschermen. En dat is een taal die Rusland heel goed kent. En die hebben natuurlijk ook in hun achtertuin een aantal conflicten... waar ze zeggen met terroristen te maken te hebben. Ja. De minister van Buitenlandse Zaken in Amerika, Hillary Clinton... Die heeft genadeloos uitgehaald naar de Russen. Zij zegt Rusland houdt Assad aan de macht, bewapent hem... waardoor hij lak heeft aan de eisen van zijn volk, de regio en de wereld. Heeft ze gelijk? Ja, ze heeft wel gelijk, maar ze heeft gedeeltelijk gelijk. Ik, kijk, de Amerikanen hebben natuurlijk hele grote dikke boter op hun hoofd. Want uh, de Saoedische regering en de, uh, vanuit Saoedi-Arabië... gebeuren ook hele gekke in de re, dingen in die regio. En daar hoor ik ze niet zo hard over spreken. In Europa blijft het ook heel stil. Wat moet er gebeuren hier... Nou, ik uh, heb, maak me eigenlijk al een jaar druk over uh, een hoogvertegenwoordiger voor buitenlands beleid, uh, noemt ze zich, uh, Madame Baroness Ashton. En ja, die ging bijvoorbeeld een paar weken geleden toen de bijeenkomst van de vrienden van Syrië in Istanbul plaatsvond, kon ze niet vanwege agendaproblemen. En ik sprak een week geleden Guy Verhofstadt in Barcelona op een conferentie. Daar zei, ja, mevrouw Ashton antwoordt altijd uh, uh, met haar agenda als uh, wat gevraagd wordt. En Guy Verhofstadt heeft vandaag uh, in het Europees Parlement... hij is de leider van de liberalen in het Europees Parlement... haar echt gevraagd van kom nu met een plan... Hoe wij de Syrische bevolking humanitair kunnen steunen en hoe we dat militair moeten ondersteunen. Nou, ik vind die laatste, vind ik zelf niet zo'n heel goed plan. Maar het is in elk geval wel van belang dat de Europeanen ook met een eigen visie komen op wat daar in Syrië moet gebeuren. En, en, en niet voortdurend China en Rusland de schuld geven. En is deze mevrouw Ashton, die minister van Buitenlandse Zaken van Europa, dat überhaupt van plan? Of is ze daar niet moedig genoeg voor? Nou, uh, Guy Verhofstadt noemt haar, uh, beschuldigt haar van het onderhouden van relaties in plaats van het, uh, ja het neerzetten van een buitenlands beleid. En ja, dat is natuurlijk niet alleen in, in Syrië zo. Dat is gewoon de zwakte van uh, deze Europese commissie helemaal. Ja. Remco, wat hoor je van um, de opstandelingen... of de mensen in de steden die nu onder vuur liggen? Uh, laten die het aan zich voorbij gaan, uh, de vijf uur vannacht? geloven ze er niet in? Wat is de hoe is de stemming daar? Nou, nee, eigenlijk niemand gelooft erin Ik bedoel, uh, ik krijg gedurende mailtjes... Maar een paar seconden geleden nog over nieuwe plaatsen gevolgd wordt. En vanaf het begin af aan hebben we eigenlijk alle oppositieleden en activisten die ik spreek gezegd dat ze geen enkel vertrouwen hebben in de belofte van Assad om het geweld te staken. Daar is een simpele reden voor. Als Assad zijn leger terugtrekt te uit de steden, <tiek> dan is de kans heel erg groot dat ook onmiddellijk weer 100.000 mensen de straat op gaan. Dus ja. kunnen vanuit de visie van de maskers kunnen ze simpelweg niet voldoen aan het vredesplan. Want zodra ze ophouden hun eigen volk te bezetten, gaat het volk de straat om het, het aftreden van Assad te eisen. Dus. Uh, het zou mij ernstig verbazen als we morgen ons ophouden met schikken. Zeker gezien wat Peter ook zei. Het feit dat ze zich het recht voorbehouden om te antwoorden op geweld. Ja, en al het geweld dat plaatsvindt in Syrië, dat schrijft het regime af aan gewapende groepen die niet verder gedefinieerd worden. Dat ze morgen groter worden, zullen we ongetwijfeld zeggen, ja, uh... Dat zijn die gewapende groepen. Als je terug, kun je er ja. niets van doen. Petra, uh, jullie, Remco en jij, zijn eensluidend over de strategie van Assad: oh. tijd trekken en doorgaan waar hij mee bezig is. Wat is zijn endgame? Waar, waar wil hij naartoe? Nou de familie Assad is eigenlijk een maffia-familie die dat hele land bezit. Die zijn helemaal verweven met het systeem, met de baaspartij, de leidende partij. En het is eigenlijk een, ja, een, een zevenkoppig monster. Zelfs als Bashar al-Assad weg zou gaan dan is er nog een heel systeem om hem heen wat, wat, wat ook in, in, in stand gehouden moet worden. Dus echt, uh, nou, de, de soprano's uh, zijn echt uh, hele schattige jongens vergeleken bij de Assad-familie. Hmm. Nou, het klinkt allemaal niet heel opwindend. En, uh, nee, niks het lijkt, uh, Hakuna Matata inderdaad. Nee, het lijkt erop dat, uh, dat het dus allemaal aan ons voorbij gaat zometeen om vijf uur. Remco, aan jou het slotwoord. Wat denk jij hoe de eindstrijd eruit ziet in Syrië? Lange termijn of uh, morgen? Nou, morgen weten we wel, daar geloven jullie allebei niet in. Dus wat gaat hierna nog gebeuren? Nou, zolang er geen, uh, geen doorbraak wordt geforceerd, doordat uh, rebellen plotseling toegang krijgen tot veel en mede geadresseerde wapens of een interne staatsgreep, of dat Rusland tot zijn politie verandert, dan denk ik dat we kijken naar een situatie waarbij Syrië het regime in staat is dus om de rebellen uit de steden te verdrijven. En die rebellen zijn niet verslagen. die zijn wel in staat om, om heel lang vanuit de bergen en vanuit het platteland een greurigstrijd uh, te voeren. En ik denk dat ik dan kijk naar een heel lang gezegd waarbij dagelijks veel mensen jullie sterren. en waarbij geen van beide partijen kan winnen. Ja. Dat kan best wel eens maanden of jaren doorgaan. Tenzij de internationale gemeenschap ingrijpt, maar daar we het voorlopig niet over te hebben. Petra Stine en Remco Andersen in Beirut, zeer bedankt voor jullie commentaar vanavond. Graag gedaan. Graag gedaan.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 Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and heart. She sings every line. That's, That's why, why the lady is a champ. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park. Lake. <laughs> She goes to the opera and stays wide awake Yes, I do That's why this lady is a tramp She likes the green, green grass under her shoes On it's cold and it's damp Tony Bennett en Lady Gaga met The Lady is a Tramp. En Lady Gaga die is natuurlijk te zien binnenkort Althans over een paar maanden in Amsterdam op 17 september. Dan staat ze op het podium van de nieuwe Amsterdamse rocktempel, de Ziggo Dome. Kaarten kunt u kopen vanaf maandag. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created 28 augustus 1963 op de trappen van het Lincoln monument in Washington DC en daar sprak natuurlijk Martin Luther King Jr. deze beroemde speech. Goedenavond huip. Hudig. Waarom is dit zo'n mooie speech? Ja, dit is natuurlijk een speech die eigenlijk in vrijwel alle opzichten perfect is. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat dit de beste speech uit de geschiedenis is. Dus, uh, is dat zo? Nou ja, ik denk dat hij in veel van de ranglijsten over wat de beste speeches uh, bovenaan prijkt. Ja. Deze duurt 17 minuten. Ik vraag het je om dat je speeches hebt geschreven voor diverse ministers van justitie. Onder andere Donner, Hirsch Barlin, ook Rita Verdonk. En tijdens de aanloop naar de verkiezingen heb je speeches geschreven voor toen nog niet, later wel premier Mark Rutte. En de, morgen verschijnt er een boek van jouw hand... en dat heet Het Speechboekje. Speech een cursus speechje in tien stappen. <gif> Wat is de eerste regel van jouw toespraak morgen? Want dan presenteer je je boek. Ja. Dat uh, weet je nog niet. Nee, ik moet eerlijk bekennen. Ik laat het altijd Heb een beetje niet van geschreven? het moment zelf. Nee, nee. Ik uh, denk dat, eerlijk gezegd dat het wordt... Wat ben ik blij dat jullie er allemaal zijn. Want, uh, Hallo, ja, dat is toch geen binnenkomen? Uh, ja, speech ja nee, maar dit is natuurlijk toch voor een kleinere groep mensen. Dus uh, ja. ja, dus, uh, ja. Het, uh, dus je bent uh, zo vol zelfvertrouwen dat het nog wel even lukt... Om, om morgen een heel mooi stuk te schrijven. Moet je niet als je een hele mooie speech schrijft... daar al, al zeker 24 uur van tevoren ja over ja, in de stijgers in de grondverf hebben staan. Ja, zeker. Het is wel goed om van tevoren in ieder geval na te denken... over de structuur en uh, wat je wil gaan vertellen. Maar uh, ja, creatieve ingevingen die komen soms vanzelf. En, uh, ja, maar de structuur die moet je op poot hebben staan. En dat is om even terug te komen op het verhaal wat je net vroeg... over Martin Luther King, waarom die speech nou zo ontzettend goed is. Wat mij betreft, omdat uh, hij iets heel belangrijks doet... en dat is dat bij veel speeches vertellen mensen een argumentatie. Ze hebben eerst een vraag en dan vervolgens zeggen ze argument 1, argument 2, argument 3. En wat hij doet is echt een verhaal vertellen. Hij begint ermee met echt het publiek beet te pakken... door het essentiële probleem neer te zetten... dat honderd jaar na dus het tekenen van de Declaration of uh, Independence. Emancipation... dat uh, nog steeds uh, de neger in Amerika niet vrij is. En dat daar wat aan moet gaan gebeuren. De onafhankelijkheidsverklaring, ja, ik bedoel je? Ja, ja. ja. En, en dan vervolgens, dan, uh, hij, hij pakt eerst dat stuk. En een elementaire waarheid spreekt hij uit aan het begin. En dan vervolgens bouwt hij zijn verhaal op en komt daarna met een visie. Ja, en, en dat is uh, wat een verhaal maakt, ja. En nu dalen we af naar het Nederlandse niveau. Ja. Piet Hein Donner. Ja. Schrijf daar maar eens een leuke speech voor. Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Want uh, Piet Hein Donner is gelukkig een van de zeldzame politici... die blest is met een goed gevoel voor zelfspot. Dus... Uh, ik, ik weet wat je bedoelt, maar iedere keer als je hem interviewt... komt het er in het interview niet uit. En uh, na afloop, als je dan nog wat drinkt bij ons in de studio... en dan spreek je met hem, dan lach je helemaal suf om de man. Ja. Maar zodra er een camera en een microfoon bij staat... is dat niet het geval. Ja, dat en dan, zou dan weet kunnen... hij ook van een tekst iets doods te maken... terwijl het misschien wel leuk geschreven is. Ja, ja Nou, dat zou kunnen zijn dat dat... Ja, ben ik... Heb ik gelijk, of niet? Uh, nee, dat vind ik niet. Ik vind dat Donner, als het gaat om speeches... heeft hij echt een paar hele goede speeches gehad. komt gehouden. in de buurt van uh, wat we zojuist gehoord hebben. Nou, het is natuurlijk een hele andere uh, thematiek. Maar, maar uh, laten we eerlijk zijn het is toch een hele steile, stijve man, een regent. Ja, ja. Heb jij hem ooit is, uit het hart horen spreken? Ja, maar dit is uh, ook goed dat je deze vraag stelt. Want dat is uh, waar het om gaat. Bij speeches zijn het inderdaad twee dingen. Aan de ene kant de inhoud van je verhaal... en aan de andere kant de manier waarop je het presenteert. En er zijn bepaalde sprekers die allebei de gebieden uh, heel erg goed in zijn. En bij Donner is vaak de inhoud van het verhaal zo goed. Bijvoorbeeld zijn verhaal wat hij heeft gehouden over de persvrijheid in 2004. God, daar zijn veel mensen boos over geworden. Destijds wel, ja. Had jij niet ja, geschreven, ja. die tekst? Ik had een opzetje gemaakt die wat milder was. En Hij is er s'nachts van vier uur zelf nog even aan gaan werken. En, en toen hij klaar was, moest maken. de pers gemelkorfd worden... en bleef er <laughs> niets meer over van journalistieke <laughs> ja. onafhankelijkheid. Zo'n beetje, toch? Nou ja, ja, ja, zo kan je het ook eigenlijk. je voor ja. de slechtste speech die ik ooit gehoord heb maar, nee, maar ja, dat, dat is toch okay. niet goed. Je kan niet. Uh, nou ja, als, als... Dat weet ik niet. Ik kijk, ik ga niet over de inhoud van je. Geef mij een uh, voorbeeld verhaal. van mensen die je echt heel erg bekwaam en goed vindt in Nederland. Politici waarvan je zegt van, nou, die kunnen echt een verhaal vertellen wat mensen in vervoering brengt. Ja, nou ja, dat vind ik in eerste instantie van onze premier. Ik vind dat dat echt een goede begenadigd spreker is. Daar, daar, ik ben misschien niet helemaal objectief, maar dat vind ik wel. En ik vind eh, dat er sowieso in de Tweede Kamer veel meer politici zitten... die goed kunnen spreken. Eh, vergeleken met wat je in de jaren 80 90 zag... vind ik dat nu een Roemer, een Wilders, een pechtel. dat zijn echt mensen die goed uit hun woorden kunnen komen. Ja. We gaan een brute overgang maken naar iemand die je ook noemt in je boek... als zijnde een voorbeeld van een zeer getalenteerde eh, redenaar. Daar <laughs> komt hij. In ons zelfs alleen ligt die toekomst des deutschen Volkes, wenn wir selbst dieses deutsche Volk ein Vorführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleisch, eigenen Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder ein Vorstein, genau wie die Väter einst aus Deutschland nicht Geld erhielten, sondern uns selbst den schaffen nutzen ja, behoeft geen afkondiging, doe ik toch, Adolf Hitler. Ja. Um, waarom was hij een groot retoricus? Nou, dat moet ik even zeggen, dat heb ik zeker niet gezegd uh, in het boek. Uh, wat het meer is met hem, wat interessant is, dat als je hem zo hoort en je uh, kijkt... Ten eerste was de inhoud van zijn verhaal natuurlijk weerzinwekkend. Ten tweede was zijn presentatie, zeker voor de huidige maatstaven, een beetje ja, hysterisch eigenlijk... En je kan je dan toch achteraf afvragen... van hoe kan het nou dat hij toch mensen zo in zijn tijd wist te raken? En ik denk dat een van de dingen die daarbij een rol speelt... Dat hij de Duitsers echt op hun trots wist aan te spreken. De toekomst van ons volk, die zit in onszelf. En ik vind het frappant dat ik soms stukken voor hoor uit mijn grote favoriet Obama, die dan soms speeches houdt over het. Want wij zijn het Amerikaanse volk, wij moeten dit samen gaan doen. En dan denk je, hé, hey, dat is gek. Er zijn toch bepaalde stelfiguren die dus deze manier gebruikten, die, die andere mensen ook gebruiken. Ja. Is het één op één gecopy paste af en toe? Als het gaat nou, om nationalisme? Nou, dat weet ik niet. Ik dacht even dat je refereerde... aan dat hilarische geval van die Australische minister... die echt letterlijk een uh, speech uh, uit uh, een Amerikaanse film heeft gecopy ja. Dat die, zal ik je wel eens laten zien. Ja, ja nee, dat komt voor. Um, een andere hele mooie toespraak. Um, ik was er zelf toevallig bij in de stad Schouwburg in Amsterdam... tijdens het congres van TEDx vorig jaar november. Luister naar een fragment van de toespraak van generaal Peter van Um... de commandant der strijdmachten. When I look around, I see people who want to make a contribution and you all have chosen your own instruments to fulfill this mission of creating a better world ladies and gentlemen <laughs> I made a different choice <laughs> I share your goals I did not choose to take up the pen the brush the camera ik kies dit instrument. Ik kies de gun. Dit is Peter van Um en uh, het is, als je in de zaal zat of het terugkijkt op uh, YouTube waar het een grote hit was, is het imposant om te zien omdat hij een automatisch geweer op, uh, tijdens zijn lezing meenam. Die werd hem overhandigd door een soldaat, hè? Ja. En hij vertelt waarom dat zijn werk alleen maar kan met dat geweer, en waarom dat hij, hij denkt dat dat een, een instrument is voor de vrede. Ja. Waarom is die toespraak zo vaak gedownload en zo goed? Nou, ik denk doordat hij dat unieke... Je noemt dat een prop, hè? als je een object meeneemt op het podium. Dat is altijd goed, want beelden die werken goed. En hij heeft dus als prop ten eerste dat hij in zijn, in zijn generaalsuniform... op een TEDx bijeenkomst waar toch vooral intellectuelen en dat soort figuren staan. Je hoort zo ook lachen hè? op het moment dat ja. iedereen begint te lachen. Dat, dat is het moment waarop hij dat, dat, dat geweer laat zien. Daar daadwerkelijk met dat ja. geweer staat. En uh, dat maakt natuurlijk enorm veel indruk. Ik vond overigens los daarvan het verhaal inhoudelijk ook steengoed. En uh, degene die het geschreven heeft, Annelies Breedveld... heeft daar ook een uh, internationale prijs voor gekregen. Maar ook nog eens een keertje die, die opkomst met het geweer... ja, dat was, het maakt het helemaal top, ja presentatie is dus belangrijk. Ik zei net, um, ja, wat het even over Donner, dat het in Nederland wat moeilijker is. Hoe komt het, jij zegt van Rutte kan het heel goed... maar hoe komt het toch als je ons vergelijkt, Nederlanders... met bijvoorbeeld Amerikanen of Britten... dat wij niet zulke goede vertellers zijn... en dat we meer er en a en strompelen over onze zinnen. Hoe kan dat? Ja, dat ligt voor een deel in onze cultuur natuurlijk. Dat uh, we toch een beetje een cultuur hebben van... doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. En uh, dat het bij ons niet zo gewaardeerd wordt... als mensen heel erg veel over zichzelf gaan uh, vertellen. En in Amerika en Engeland denk ik dat mensen daar meer de tijd voor nemen. Amerika. Laten we even luisteren naar de presidentskandidaat van de Republikeinen. Nu wel zeker Mitt Romney en president Obama. I love this state. It seems right here. The trees are the right height. Um, I love cars and uh, drive a Mustang. Uh, I, love, I love cars. I love American cars. And long may they rule the world. Let me tell you, I want to do well. You got folks saying, well, the real problem is what we really disagreed with was the workers. the that, that saving the auto industry was just about paying back the unions. Really? I mean, e e even by the standards of this town, that's a load of you-know-what. En die laatste was natuurlijk president Obama. Huibhudig, op basis van hun retorische kwaliteiten... wie wint er in november dit jaar de presidentsverkiezingen? Obama, geen schijn van twijfel, nee. Zeker weten. Ja, als je dit ja. zo hoort. Mitt Romney die, die, is, is iemand die smeekt om de gunst van zijn publiek... en Obama's en timing en de manier waarop hij daar staat is briljant, ja. Speechboekje. Jouw uh, bundel over speeches wordt morgen gepresenteerd... in boekhandel Selecties in Amsterdam. Ja. Huibhudig, zeer bedankt voor je komst hier naar de studio. Dank je. Het is vijf voor twaalf. Het zou toch zo leuk zijn geweest dat de Sex Pistols tussen de Spice Girls en Adele op de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen zouden optreden. Maar de pistols komen niet. Reden, al dus zanger Johnny Rotten. Ze mogen hun nummer Pretty Vacant niet spelen. Popjournalist Gijs, Gijsbert Kramer voor de Volkskrant. Laten we eerst even een stukje van dit nummer beluisteren voordat we met jou praten. Kijs met kamer van de Volkskrant, popcriticus. Wat is er mis met dit nummer, los van de stevige gitaren. Uh, nou, dat zal er mee te maken hebben dat uh, hij natuurlijk op een bepaalde manier het woord vekend uitspreekt als V. Kant. En kant is natuurlijk een woord wat in Engeland het vrouwelijk geslachtsdeel moet aanduiden. Dus dat, dat, dat, daar zullen ze moeite mee hebben in Engeland. Maar het lijkt me een, een compleet onzinverhaal. Uh, ik denk dat Johnny Watten, uh, zoals hij heet als hij met zegkistels bezig is, Johnny Leiden in, in het dagelijks leven, uh, dat hij gewoon uh, ge, ge, begrepen heeft dat hij er niks aan heeft. Het levert niks op, hij krijgt niet voor betaald, hij moet alle rechten inleveren, het, dus eigenlijk alleen zijn naam. Kan een beetje getest ja. worden door zijn optreden. Maar het gaat niet door. Welke Britse uh, band tip jij nu? Want ze willen uit ieder decennium willen ze één band laten horen. Ja, dus wie kijk, wat de punk bent. Ja, ze willen heel graag iets uit de punk-tijd hebben. En dan, dan blijft er alleen in Engeland nog de, de Clash over met eenzelfde naam. En die hebben natuurlijk de pech dat ze hun Joe Strummer tien jaar geleden verloren hebben. Die is overleden. Dus dat wordt heel erg lastig om, uh, om, om die punk dan nog zo goed uh, uh, daar neer te zetten. Welk nummer wordt het van de Clash, denk je? Nou ja, als de kwesties gaat doen, dan wordt het "London Calling", "London Burning... een van die, van, van die krachtige nummers uit uh, "London's Burning uh, uit hun uit beginperiode. Uh, dat zijn niet hun grootste hits, die kwamen pas later. Maar dat zijn wel de nummers die, uh, die, die, die iets over die tonguepads zeggen. London Burning van de Clash. Nou, dat wordt het misschien dan wel. We zullen het zien. Ja. Gijsbert Kamer van de Volkskrant. Hartstikke bedankt voor je commentaar vanavond. Graag gedaan. Oké. Okay. En daarmee komen we langzamerhand weer in het rustige vaarwater terecht. van de eindtune van het Ook. Morgen zit hier op Trip. Tot ziens. Freunde, het ik nog te zeggen dauert een und ein letztes Glas im Stehen. Das ist Radio 1.